ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Leden van het Koningshuis hoeven ook in de toekomst geen belasting te betalen. Vorig jaar diende DENK een motie in om de vrijstelling van belasting... voor Willem-Alexander, Maxima en Amalia te schrappen. Een meerderheid van 90 van de 150 Kamerleden stemde voor... Maar dat is niet genoeg, zegt premier Rutte nu. Wil je de Oranje's belasting laten betalen, moet je de grondwet wijzigen. Daarvoor is een tweederde meerderheid nodig. Kortom, het voorstel kwam tien stemmen tekort. Niet iedereen is blij met de recordwinst van Shell. Afgelopen jaar verdiende het bedrijf 38,5 miljard euro. Dat is 20 miljard meer dan het jaar daarvoor. Niet echt eerlijk, zegt de Amerikaanse president Biden. En ook in de Tweede Kamer zijn ze not amused. We zien nu dat de fossiele bedrijven in de wereld monsterwinsten maken. We kunnen het niet over onze kant laten gaan. Door de oorlog in Oekraïne schoten de prijzen afgelopen zomer omhoog. Alle oliebedrijven bij elkaar hebben meer dan 250 miljard euro winst gemaakt. De Rijksuniversiteit Groningen mag van de rechter een docent ontslaan... Die werd een jaar geleden geschorst omdat hij in zijn lessen complottheorieën verkondigde. Studenten kregen tijdens een vak dat ging over kritisch denken... lesstof voorgeschoteld met standpunten over onder meer klimaatverandering en vaccinaties. En ook in interviews haalde de docent complottheorieën aan. De universiteit wilde de man ontslaan en dat mag nu van de rechter. En het gaat veel beter met bruinvis Tess... Jonge dier spoelde deze week aan op Tessel. Allerlei vrijwilligers probeerden haar op te peppen. Het is uh, zeker een pittige dame. Je kan het misschien ook al aan haar zien. Uh, het is een felle tante, zeker. Sinds gisteravond een uur of zes uh, zwemt ze ook weer zelfstandig. En uh, ja, haar behandeling lijkt aan te slaan. Uh, ze heeft een zware longontsteking en ook een longworminfectie. De dus een bruinvis, wat Tess is, is intensief. Aangestrande beestjes hebben in het begin vaak last van de spieren. kunnen niet goed zelfstandig zwemmen. En dus moeten vrijwilligers van SOS Dolfijn haar de hele tijd tillen. Tess hopen ze in ieder geval weer klaar te stomen voor het vrije leven in de zee. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen valt regen. Morgen op de meeste plekken droog en zacht, dan een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Bijna alle dagelijkse files zijn opgelost in Noord-Holland. Nog een paar plekken vertraging, zoals op de A9, Amstelveen, richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Afrit Haarlem-Zuid. De 5 kilometer file en een kleine 10 minuten oponthoud.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 was dit een samen opdracht van Daan van Putten uit Velzen. En dat heette Gangster. Ze dus, uh, deden mee aan de finale van de Rob Agda 2009-2010. En ik maakte daar een verwijzing in, in de artikel van 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, wat je hebt kunnen vinden over de eerste voorronde van de Rob Agda woord. Ze dus sloeg ook een beetje op tjaai. Uh, want daar zat ook een beetje een sortiment van nummer in... wat mij sterk deed denken aan dit nummer. En dat was ook de reden waarom ik hem gedraaid heb. Slipping Away van Gangster. Uh, dat uh, is het uh, derde uur van deze Alternative FM. Wat uh, dus gewoon in het teken staat van nog wat materiaal... wat we nog moeten draaien omdat het nieuw is of dat het recent is. En we hebben straks Michel type van Lorem Ipsum aan de telefoon. Dus dat straks... Maar we hebben natuurlijk ook uh, muziek wat al uitgebracht is. Deze maand, en eerder deze maand, werd dit nummer uitgebracht. Ga er maar weer uh, even lekker voor zitten, want dit is een lang nummer van 7 minuten. And moan and lose yourself. radiocollega Kees Meijzen net bij de Volendamse Omroep. Eigenlijk Volendam en Eedam. Net zijn lijstje voor februari getropt. Nou, deze had er denk ik misschien ook wel op kunnen staan in dat opzicht. Hennem en Lose Yourself. Zeven minuten lang uh, het betere werk uit Rotterdam. Want daar komt hij vandaan. Dit is Sander van Dijk, zo heet hij helemaal in de techie. En we gaan uh, gewoon vrolijk verder alsof er niks aan de hand is. En dit is Country. En we hebben wel eens hier in de studio Sam en Bas. Oftewel Sam Sexton en haar nieuwste Seasons. leuk uh, wat ik uh, hier aan uh, app uh, binnenkrijg. Maar goed, eerst uh, dit maar eventjes doen. Sam Sexton, die hoorde je net uh, met uh, Seasons. En daarachter hoorde je dit Haagse drietal. Want dat heb ik ook uh, eigenlijk min of meer vernomen van een collega in het land. Die heeft zo'n uh, mooie rubriek hier. Your Daily Dutchie, uh, dat is het Haagse trio... Captain Scarlet. Dat hebben ze een, een beetje geïnspireerd op dat hele mooie uh, Thunderbirds uh, verhaal. Daar is die titel aan ontleend, Tenminste de naam van de, van de band dan. En Wasted Chances uh, hoorde je net. Maar Conjo uh, Vergeer bij Indie -XL, die had het uh, toch uh, wel over Up Alone. Uh, de app... Ik zeg het, want uh, er zit iemand gewoon te vinken. Nou, die mag uh, dus nu, tussen nu en twee minuten... de telefoon heel goed in de gaten gaan houden. Want eerst uh, gaan we dit uh, doen en dan het gesprek. En dan weet iedereen nu precies over wie ik het heb. Hier is Lorem Ipsum met het openingsnummer van hun EP Bitter Garnish. En dat heeft Molly. MOLLY. Nummer van Bitter Garnish, de EP die op 2 februari wordt uh, gereleased in... Nou, ik zou bijna zeggen Bitzoet, maar het was Sine um, En aan de telefoon, Michel Typ. van Loren Mipsum, Goedenavond. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, uh, tot zover denk je nou helemaal niks aan de hand met, uh, met jullie als het gaat om uh, de nieuwe EP. Want het uh, is nog, ja, hij is iets steviger als... Uh, de eerste EP die, uh, die jullie hebben uitgebracht vorig jaar. Maar, uh, ja, um, maar er staan nog meer uh, verrassingen op. Hè, op, de, op de EP die jullie al hebben uitgebracht. Ja, ja zeker. We hebben, we hebben eigenlijk van die, uh, van die tweede EP... hadden we alleen de singles uh, Lessons in Living en uh, Sanghouli uitgebracht. Mm -hmm. En uh, ja, er staan nog drie nieuwe nummers op die uh, nog niemand had gehoord tot... Uh, tot uh, twee dagen geleden. <laughs> ja, tot twee uh, dagen geleden. Wanneer was het? Zaterdag? Ja, nou ja, vrijdag, zaterdag. Hè? Uh, dat, uh... Ik ben gewoon helemaal onderspoven van deze release dat ik gewoon niet meer wist welke <laughs> die is Maar vrijdag is hij uitgekomen. Ja. En uh, ja, het is gewoon echt uh, niet normaal. We zijn gewoon zo hyped. En uh, blij dat hij eindelijk uit is. Mm het -hmm. is dus echt... Uh, ja, ongelooflijk bijna. Ja, is het, is het ook iets waar je dan op een gegeven moment naartoe werkt met, met, de, met de andere drie? Ja, zeker. Want uh, ja, we hebben er ook eigenlijk zo hard uh, aan gewerkt. En um, afgelopen zomer hebben we het uh, in twee weken tijd ongeveer hebben we het opgenomen in de studio mm. met, uh, met Blanco. Die heeft het geproduceerd gemixt en gemasterd. Mm. En um, ja... De, dat is natuurlijk zoveel werk en echt het leukste wat er is natuurlijk. En uh, ja, dat dat dan uitkomt en dat andere mensen het dan ook kunnen luisteren... dat is natuurlijk gewoon, uh, ja, magisch. Ja, nou zijn er al twee radiostations die uh, al iets van de EP hebben prijsgegeven. Een uurtje eerder was er bij, uh, bij de vrienden van, uh, van RTV, lokale omroep Volendam-Edam... het uh, uur van Roy de Smet en Kees uh, Meijsen. En die hebben Crawling Days even laten horen. Ja, dus ja. Dat is te ja. Uh, en dan gooi ik Molly er nog overheen en blijft er nog eentje over om uh, te raden. Dus uh, dat zullen <laughs> de mensen dan maar uh, 2 februari moeten zelf ervaren in de Sinatol. Dat vind ik ook. Ja, want uh, we gaan natuurlijk niet alles uh, weggeven. Um, wat, uh, wat, ja, wat, wat, uh, hoe kijken jullie daarnaar uit, naar die release? Want daar, daarna zitten er ook nog een aantal optredens aan vast hè? Die, die, die jullie nog gaan, uh, gaan doen. Mm -hmm, dat klopt, ja, we hebben echt super veel zin in die release. En um, ja, het wordt gewoon echt een fantastische avond met nog twee andere bands. Mm. Met um, Outlaw Queen en um, met Villa Rosie. Mm. En dat zijn ook twee superleuke bands. Echt een beetje, uh, Outlaw Queen is meer pop-punk, Villa Rosie is meer punky. Uh, ja, een beetje rock. Het is gewoon echt uh, ja, superleuk. En, ja. um, en wij gaan gewoon oud materiaal, uh, net uitgebracht materiaal en... ...nieuw materiaal spelen. Ook nog nieuw materiaal waar, waar we dus nog niet het bestaan van weten... Uh, ...wat nee. nog uh, gewoon straks op EP nummer 3 moet gaan verschijnen. Zeker, of misschien wel album, wie weet. Oh, oh. Oh. <laughs> geef, jij, geef jij nu al uh, wat dingen weg, uh, Michel, of niet? Nee, joh, we weten nog niks. <laughs> uh, maar goed, um, als we even kijken wat, uh, wat betreft de, de stijlen... Want de eerste EP, ja, dat waren jullie nog een beetje zo van. We waren een beetje een beginnend bandje en uh, laten we zien uh, waar onze muzikale voorkeuren liggen. Maar aan de andere kant is, is het ook zo, jullie spelen moeiteloos een aan de stijlen. Want uh, dat vorige was meer new wave-achtig, indie en, en noem maar op. En nu uh, ja, vind ik het meer naar de alternative rock kant uh, gaan. Ja. Ja, ik denk ook met die eerste EP waren we echt nog wel zoekende naar onze stijl mm. En ja, eigenlijk gewoon alles wat we schreven dachten we... Nou, dit is leuk, maar niet echt denken van het past echt bij elkaar of zo. Niet mm. dat dat nou per se moet, maar uh, som je wil eigenlijk uiteindelijk wel een beetje een richting ingaan. Mm. En um, ja, ik denk dat het nu gewoon een beetje vanzelf ging. En ook met het schrijven dat we gewoon meer wisten waar we naartoe wilden. Dus, dus uh, ja, ja. En dan uh, ja is die EP afgelopen vrijdag de wereld ingeslingerd op uh, de uh, ja verschillende uh, muziekplatformen natuurlijk. Zijn er ook reacties gekomen? Want jullie hebben ook ja uh, de voetsporen liggen bij onder meer 3FM. <laughs> ja, nou ja we hebben heel veel leuke reacties gehad en uh, ja vooral ook van de mensen die. Uh, die ons altijd in de gaten houden, zoals jij ook. Mm -hmm. En uh, onze vrienden, familie. En ja, het is gewoon. Uh, als, we, als het dan uitkomt, weet je, als het dan gereleased wordt. dan heb je gewoon de hele dag door aan lopende band berichten. En dat is gewoon zo leuk. Mm -hmm. Dus dat is. Uh, ja, niet normaal. <laughs> ja. Uh, 2 februari in de Sinatol. Maar ik heb ergens begrepen dat jullie ook gewoon in jullie eigen plaats uh, nog een optreden doen. Oh, maar dat is nog geheim. Is dat geheim? Dat is geheim. Dat hebben we nog niet um, geannounced, om het zo even te zeggen. Ja, maar ik heb het over, heb het over 11 maart. Oh, 11 maart. Dat daar heb het ik het over. Zijn. Oh, nu verklap ik zelf mijn surprise. <laughs> ja. Ja. ja, dat staat er ook echt letterlijk op. Nee, ja. mensen, we hebben het dat geheime concert, wat er, nog, wat er nog aan zit te komen, daar hebben we het niet over. We hebben het over 11 maart. Daar doe ik op. Ja, nee, inderdaad, eigenlijk... Het uh, blijft ook niet meer zo lang geheim. Dus nee. het, het is niet erg dat ik het nu uh, misschien een beetje weggeef voor de, voor de scherpe luisteraars. Maar uh, uh, 2 februari dan uh, zullen we nog iets meer vertellen over dat geheime optreden in ons dorp. Maar... Lijkt mij een goed plan. Dus mensen... 11 maart, uh, ja. <laughs> elf maart wordt, uh, is meer een festival zeg maar voor, uh, voor de botters in Volendam. Voor de ja, bottersvereniging. Ja. Van de oude, oude Ja, dat, dus dat, dat, uh, dat, had ik, uh, dat had ik inmiddels begrepen. Uh, en ik zat uh, gelijk uh, eigenlijk midden in een discussie op een gegeven moment uh, daar. Uh, dus ik, ik denk, wat is dit nou? 11 maart? Dat, dat, uh, met, met de botters. Dan uh, dat, dat, dat staan jullie toch ook in de piers of niet? Ja, dat klopt, ja. En is dat op een middag? Is dat een avond? Wat is het uh, precies? Uh, het is volgens mij een middag en een avond. Het is gewoon de hele dag door. heb je bands, artiesten. Uh, en jullie spelen s'avonds of uh, gewoon s'middags? Uh, ja, we weten eigenlijk nog niet echt de line-up. Dus uh, dat oh. is voor ons ook nog een verrassing. Oké, okay, nou, dat, kijk, uh, dat is dus reden te meer om uh, de boel in de gaten te houden. Dan, uh, ja, ja. dan moet ik dus mijn Zuidwesten erop zetten als ik uh, bij zo'n botterfestival uh, daaraan ga komen. Want ja... Zeker weten. Ja, je moet echt... Uh, in je visserskloffie uh, moet je aankomen natuurlijk. Was... Schep net netje ervoor en uh, dat soort uh, zaken. Ja, ja, zeker. <laughs> je weet maar nooit wat je vangt. Hè. Nee, nee, nou ja, misschien een, uh, een geheim optreden wat uh, elders nog deze man... Nee, dat is ervoor nog, uh, geloof ja, ik. Zo. Ja, ja. Oeh, je verklapt te veel, je verklapt te veel, Jaap. ja. Ja, ja, ja. Nou, ik ga niet, uh, ik ga niet uh, al te veel in details. <laughs> Voor die mensen die dus 2 februari in de Sinatol, daar wordt er wat meer over gezegd, Lijkt mij een goed plan om daar uh, naartoe te gaan, uh, wat af wat dat er gaat. Um, even over die Lessons in Living, want dat uh, was een single, die heb ik volgens mij echt uh, uh, de hemel ingeschreven, ge dacht ik zo te weten. Zeker weten. Ja, uh, want uh, zeiden mensen later op een gegeven moment toch ook van, ja, leuk, zie je hoe zie in de hè, Peter Steur en uh, dat was een beetje zijn hand. Maar ik uh, hoorde er toch wel degelijk iets uh, van iets uit uh, Den Haag in door. Van een, een band die niet meer bestaat, maar uh, het was een illustere band, Shocking Blue. En jouw stem deed mij een beetje aan Mariska Verens ding. Zijn daar nou mensen geweest die dat ook hebben gezegd, of niet? Ja, maar is dit onderling besproken? Onderling besproken in wat voor zin dan? Nou, ik uh, hoorde dit laatst, als ik het goed heb en het nog me goed herinner, van hm. Kees Meijsen. Die zei het ook? Die zei dit ook. Ja. Ja. ja, ja. Dus dan denk ik zomaar dat er misschien onderling over is gesproken. <laughs> Tussen mij en Kees bedoel jij? Ja. <laughs> dat, zou, dat zou wel kunnen. <laughs> nou ja, goed, ik heb het getoetst. Uh, ik heb hier een uh, radiocollega uh, in de persoon van Ger Loogman... ooit een uh, platenplugger geweest. En uh, die heeft zijn sporen wel achtergelaten. Maar die zei eigenlijk... ja, uh, het is uh, wel degelijk uh, wat ik er ook in uh, terughoor. Dus... Het ligt niet op mij. Dus, dus... Nou, echt grappig. Ja. Ik, vind, ik vind het echt een groot compliment. Dus uh... ja. bedankt. Ja, nou ja, uh, dan maar hopen dat uh, de rest van Nederland dat ook vindt. Uh, zullen we hem dan nog maar even een keertje laten horen, die Lessons in Living, of niet? Dat is helemaal goed. Oké, okay, hier is die uh, Lessons in Living. Valorum Ipsum. En daarna heeft ze materiaal onder de eigen naam uitgebracht. Zo met dit nummer. Ruvayda. En voluit heet ze Abu Taleb. En bij die naam zeg je... dat is toch een burgemeester uit Rotterdam. Ja, dat klopt. En daar is zij, een dochter van. Zo so simpel zitten. Don't Band heet haar nieuwste single. En daarvoor hoorde je trouwens Laura Mipsen met Lessons in Living... Er is ook zo'n uh, fijn bandje ook weer gespot door uh, collega Conjo Vergeer. Geer. Ik vind hem ook uh, geweldig, dus daarom draaien we hem: City Safari en Monkey Business. of things that were Say Dit uh, fijne verhaal van deze Alternative FM volgt natuurlijk Play It Loud van Marcel van Kuik. Dit was Baker Millenwaar. Je kan het uh, terugvinden op onze website. Want er is uh, het een en ander over verteld. Daarvoor hoorde je City Safari met uh, een, uh, een nummer van hun. Een, uh, single Monkey Business. Dit klinkt iets bekender, want dit is Charlotte en haar laatste single. heet Night Blind. Dreaming Deze EP die staat al min of nagelvast bij mij al te spelen, eerlijk gezegd. Als ik zeg Caro Emerald, dan zullen de oren van je kop afvallen. Want het is inderdaad Caro Emerald. Maar dan onder Caroline van der Leeuwen. Want haar nieuwste band heet The Jordan. En dit is het titelnummer van de EP die ze heeft uitgebracht. Niet zo lang geleden. Ik geloof een week of twee geleden hebben ze dat uitgebracht. Temptation heet die. Zoals uh, gezegd uh, hebben we straks uh, Play Loud uh, van uh, onze vriend uh, Marcel van Kuik. Die gaat uh, zo dadelijk iets met progressieve metal doen. Dat, uh, dat moet je maar zo beluisteren. Ik uh, blijf nog even hangen, want dat is ook wel een beetje mijn straatje. Dus uh, dat, uh, ja, ja, dat, uh, dat wordt nog wel wat, uh, zo denk ik. Uh, maar zoals altijd sluiten we deze avond fijn af. En dat uh, doen we nu weer. Francis Almenblik. en...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 straight. I am, I am, I am I am, I am, I am A disappearing human